Het is elf uur, de distanciën RV via Hilversum 2. Meneer Chang vertelt het laatste deel van een serie van acht over het dagelijks leven in China. Hoe collega Gu Lung tijdens de zogenaamde culturele revolutie van de ene op de andere dag een vijand van de revolutie werd. Mijn collega Goelung kwam elke morgen precies op tijd op kantoor. Je kon je horloge erop gelijk zetten. Altijd klokslag acht uur. Hij kwam te voet. Omdat hij geen fiets had en omdat hij de bus niet vertrouwde. Bij de halte stonden altijd al lange rijen. Goelung wilde gewoon op tijd zijn. Uit overtuiging. Hij dacht aan zijn werk. Hij dacht aan de partij. Hij dacht aan China. Om twaalf uur ging Goelung altijd naar de kantine. Hij at... We rolde dan op kantoor zijn matje uit en ging naast de schrijftafel liggen om wat uit te rusten. Om één uur precies zat hij weer op zijn plaats, tot vijf uur. Nooit hield hij vroeger op en nooit heeft hij ook maar één dag verzakt. Zo ging dat jaar in, jaar uit. Wij waardeerden camera Goelong Anna. Hij sprak niet veel, was vriendelijk en deed zijn werk zoals het hoorde. Op een dag bleef zijn stoel leeg. Dat viel enorm op. Zijn theekopje stond onaangeroerd. Zijn matje lag opgerold in de hoek bij de kast. Zijn stoel. Alles wachtte op hem. Ook wij. Maar hij kwam niet. Ook de volgende dag niet. De hele week niet. Waar was Kameraboe? Was hij ziek? Hij was nooit ziek. Had hij persoonlijke problemen? Opeens? Toen meldde kameraad Goe zich schriftelijk af. Niemand sprak erover. Niemand durfde iets te vragen. Iedereen zweeg. Tot wij ervan hoorden. Ze hadden Goe Long geïsoleerd. Hij was in het gebouw. Hij zat in de kelder. Waarom? Hij was altijd vriendelijk, ijverig, zwijgzaam, toegewijd. Waarom? Kameraden, hij heeft jullie allemaal om de tuin geleid. Goulom is een vijand van de revolutie. Hij is opgepakt en geïsoleerd. De vijanden gedragen zich als kameraden, ze praten als kameraden, ze leven als kameraden, maar ze dragen de socialistische overtuiging als masker. Daarachter verbergt zich de gimas van het revisionisme. Jullie moeten waakzaam zijn, kameraden. Ruk de vijanden het masker af, ook al zijn ze nog zo vriendelijk en ijverig. Vergeet nooit, de vijand slaapt niet. Klassestrijd is overal, ook hier op kantoor. Kooloom, onze collega, was dus een vijand van de klassestrijd. Hij werd geïsoleerd omdat er donkere plekken in zijn leven waren. Waren die er niet, dan was hij ook niet geïsoleerd. Iets moest er met hem niet in de haak zijn geweest. Geen rook zonder vuur. Rotventen. Ze verdiende loon. En toen ontbrak Xing. Plotseling constateerde men dat ook op andere afdelingen mensen ontbraken. Li en Chang en Piao en Xi en Ma. Het werd akelig stil. Overal bleven nu smorgens theekopjes onaangeroerd. En het werden er steeds meer. Weet u... Isolering was een maatregel van de dictatuur. Isolering betekende niet dat iemand gevangen werd genomen. Hij zat alleen maar opgesloten. Niet in de gevangenis, maar in een of andere ruimte in het bedrijf waar hij werkte. Alleen. En daar kwam hij niet meer uit. Een klein kamertje, een bergruimte, de rommelkamer, een ruimte in de kelder. Voor de deur zit een kameraad en past op. De geïsoleerde mag niet werken. Hij moet bekentenissen op schrift stellen. Hij moet zijn verleden blootleggen, moet opbiechten welke fouten hij heeft gemaakt, moet vertellen wat hij dit alles van zichzelf vindt en hij moet precies meedelen wat hij van anderen weet, zijn goede wil tonen. Als hij acht uur lang geschreven heeft, mag hij lezen, de werken van de voorzitter. Als hij naar het toilet moet, klopt hij en vraagt het aan de bewaker. Die brengt hem erheen en terug. Ook het eten brengt hij hem, in die ruimte. Want de geïsoleerde eet en slaapt daar ook. Hij leeft er. Hij mag de ruimte nooit verlaten, alleen om naar het toilet te gaan. Hij mag ook met niemand praten. Hij blijft alleen. Hij moet zich bezinnen. Hij moet met zichzelf tot klaarheid komen. De maatschappij geeft hem een kans. Dat is isolering. Twee jaar duurde dat. Na twee jaar werd Goulom bevrijd. De massa's bevrijden hem. Ze hadden hem ook geïsoleerd. Twee jaar, zei Goelung, opgesloten als in een gevangenis. Waarvoor? Hoe kan je van een bedrijfsruimte zeggen dat het een gevangenis is, vroegen de kameraden. Het was een kelderruimte, donker, vuil, met tralies voor het raam. Ik heb het zo vaak geschreven dat ik onschuldig ben. Heeft niemand dat gelezen? Waarom sprak niemand met me? Waarom vertelde niemand mij wat we verweten werd? Goelung... Een bevel van de massa's heeft je geïsoleerd, zeiden de kameraden. Je kunt de massa's geen verwijten maken. Ze hebben hun redenen gehad. Denk aan wat Lin Piau heeft gezegd. Elke massa-beweging is van nature redelijk. Maar Goelum was niet stil meer. Hij liet zich horen. Waar is de aanklacht, kameraden? Waar is het vonnis, kameraden, dat met twee jaar heeft vastgeketend als een hond? Hou je toch rustig, Gulung antwoordde oh, de kameraden, en wees verstandig. Je zat niet in de gevangenis. Je was verdacht en werd geïsoleerd. Het was een beslissing van de massa's, Gouloum. Wil jij de massa's aanklagen? Ga nu naar huis en denk na. Gouloum ging naar huis. Ik heb hem niet meer gezien, daarna. Weet u, Qingtai zei vanmorgen tegen mij. Chang, ik maak me zorgen over je. Je lacht de laatste tijd in je slaap. Ik geloof dat jij te veel denkt. Doe dat toch niet? Heb ik ook gepraat in mijn slaap? Ja. Je hebt gezegd dat het socialisme het beste systeem is. Misschien kan je beter een vrije dag nemen en thuis blijven. Nu is het allemaal anders. Als nu s morgens iemand ontbreekt, staat niemand erbij stil. Hij zal ziek zijn, de collega, of niet. Men haalt zijn schouders op, hij zal zijn er wel hebben. Toch voelen we ons vaak s morgens beklemd. Net als toen. Maar niet omdat er misschien iemand wegblijft, maar omdat er misschien iemand komt. Voetstappen. Er wordt geklopt. De deur gaat open. Daar staat hij. Goedemorgen, kameraden. Ik ben gestuurd door het arbeidsbureau. Ik ben bij jullie ingedeeld. Ik werk nu hier. Alweer een nieuwe, o mijn hemel. De mensen komen zonder dat er om ze gevraagd is. Ze staan op een morgen voor je neus en je moet ze aan het werk zetten. Maar we hebben niets voor ze te doen. En we hebben ook geen plaats. We hebben nog niet eens een stoel. Dat met het werk is nog wel te regelen. Het socialisme zorgt voor iedereen. Ook aan de schrijfstafel kunnen we nog wat opschrijven, Maar de stoel is een probleem. We hebben weliswaar te veel mensen, maar niet te veel stoelen. We moeten dus op zoek gaan. In de kelder zijn er nog wel een paar te vinden, van destijds, stoelen die niet helemaal in orde zijn. Of je gaat naar de kantine, daar valt het niet op of een kameraad meer of minder staande moet eten. In de middagpauze heb je zeker veel kans, dan ga je naar een verlaten afdeling en je neemt er eenvoudig mee. Het is trouwens wel gebeurd dat je met een stoel in je hand terugkomt om te ontdekken dat je eigen stoel net is verdwenen. Goedemorgen, zou je tegen de nieuwe collega willen zeggen, we hebben al op je gewacht, neem plaats. En als hij uit het raam kijkt, ziet hij voor ons gebouw het grote plakkaat, Kameraad, het socialisme heeft ook jou nodig. Maar wij hebben de bij ons ingedeelde kameraad niet nodig. Wij ervaren hem alleen als last. Cheng Tai maakt zich nog steeds zorgen. Ik lach nog steeds in mijn slaap, maar niet erg vrolijk. In het algemeen kan je zeggen dat wij te veel arbeidskrachten hebben. In elk bedrijf, op elke afdeling, op elk kantoor, te veel. En het worden er steeds meer. De mensen die erbij komen, zijn vaak helemaal niet opgeleid voor het werk. En daarom zijn ze er vaak niet capabel voor. Maar ze komen, dus je moet ze nemen. Iedereen heeft recht op arbeid. Toen ik op mijn afdeling begon, waren we met z'n vijven. Ieder had zijn eigen schrijftafel, ieder had zijn eigen stoel. En naast de deur stond nog een extra stoel voor bezoekers. Nu zijn we met zeventien. In diezelfde ruimte. Aan drie tafels zitten telkens drie collega's en aan twee tafels elk vier. En maar zes van ons zijn werkelijk capabel de hun opgedragen arbeid te verrichten. Alles wat belangrijk is, wordt door die zes gedaan. Maar omdat we eigenlijk nog twee bekwame collega's nodig hebben, verdelen de anderen de rest onder elkaar. Voor de overige praten ze en lezen ze boeken, de krant. Wij hebben een bijzonder arbeidsklimaat. Natuurlijk weet onze chef dat. Hij weet. Dat hij met minder mensen meer zou kunnen doen. Maar hij kan er niks aan doen. Hij kan alleen tegen de chef van een andere afdeling zeggen: Ik kan je van dienst zijn, beste kameraad. Jij kan vast nog wel wat extra medewerkers gebruiken. Maar zijn collega glimlacht. Kameraad, mocht je ooit eens hulp nodig hebben, ben je dan vol vertrouwen tot mij. Ik denk dat de idee van gelijkheid een mooi en groots idee is. Voor 49. Toen Mao en onze communisten nog in de bergen van Jeng streden, bestond die ook werkelijk die niet ingeperkte gelijkheid. Ieder kreeg wat hij moest hebben. Kleren, schoenen, voedsel. Er was geld om naar de kapper en het badhuis te gaan, voor ieder evenveel. Maar na de bevrijding, toen de communisten het socialisme opbouwden, kwamen er salarissen. En die waren niet meer gelijk. Nu ontstonden er verschillen. Dat ging tegen Mao's bedoeling in. Hij beschouwde dat als zeer bourgeois. Hij had over het hoofd gezien dat die volledige gelijkheid in de bestaande socialistische systemen helemaal niet bestond. Ieder naar zijn bekwaamheden, ieder naar zijn prestaties, luidde het principe. Een rechtvaardig principe overigens, ook al was het Mao toen niet naar de zin. Sindsdien hebben we twee soorten gelijkheid. De gelijkheid als idee en gelijkheid als werkelijkheid. Iedereen is bij ons gelijk, de een alleen wat meer dan de ander. En zo wonen we allemaal gelijk, we eten allemaal gelijk, we werken allemaal gelijk, we leven allemaal gelijk. Zelfs de levensmiddelen zijn bij ons gelijk. De ene week zijn er alleen maar tomaten, de volgende week alleen maar pompoenen en de week daarop alleen kool. Alleen, als je naar de boeren gaat op de vrije markten, die er nu ook bij ons zijn, kan je zelf kiezen. Maar de prijs is niet gelijk. De idee van gelijkheid is werkelijk een mooi en groots idee. Het lijkt op de jonge lood van de eerbiedwaardige Mandarijn-den aan de voet van de gele bergen. Naar boven streeft hij, steeds hoger streeft hij, tot hij zijn volheid heeft bereikt. Als de kleine geit hem daarvoor niet heeft opgevreten. Het socialisme blijft onmiskenbaar het beste systeem. Alleen, de mens past er niet in. Weet u, ik heb nog één echte vriend. We zijn geen kameraden in de socialistische zin, hoewel hij een hoge kameraad is. We zijn Wu Peng en Chiang Ming, vrienden oude stijl. Mensen met fouten, met twijfels, met gedachten die ze tegen elkaar kunnen uitspreken. Een tijdje geleden hadden we weer een gesprek, in het park, omdat je daar beter kan praten. Hoe wil je ons leven dan op een hoger pijl brengen, vroeg Wu. Je doet je werk, maar het stelt je niet tevreden. Je doet een constructief voorstel, maar er gebeurt niets. Je wilt meer presteren, maar daarmee hinder je de anderen. En als je niet meer presteert, kan je ons leven niet op een hoger pijl brengen. Misschien ligt het hier aan, Boe, dat wij het echte enthousiasme voor het werk missen. Hoe kan ik enthousiasme opbrengen als het niemand wat kan schelen? Of ik veel of weinig werk, of ik het goed of slecht doe, het maakt allemaal niet uit. Ik krijg geen lof en geen blaam. Ik krijg geen loonsverhoging en er wordt ook niet afgetrokken. Het blijft allemaal hetzelfde. Waarom zou ik dan harder werken? Wat denk je, Boe? Ligt het alleen aan de economische situatie? Zouden we dan gelukkiger zijn? Tjang, het ligt aan de vrijheid. Je moet de mens politiek en economisch meer vrijheid geven. Misschien in beperkte mate, maar je moet een begin maken. Als een mens zich niet vrij kan bewegen, kan hij ook zijn leven niet verbeteren. En alleen als het leven beter wordt, kan het systeem zijn superioriteit bewijzen. Ideeën mogen niet belangrijker zijn dan wij. Ik geloof, Woe, dat wij in de eerste plaats menselijker moeten worden. Persoonlijker. Personen, geen kameraden. Alleen in een individuele maatschappij kan de enkeling gelukkiger leven. In die richting moeten wij het zoeken. Boe zweeg. Toen zei hij: Onze maatschappij is wel veranderd, maar ik niet. Ik heb voor haar verandering gestreden, maar ik ben niet veranderd. Ik heb mezelf alleen maar verloren. Ik ook. En toen zwegen we allebei. Woe, we hebben leren vechten en haten na de bevrijding. En we hebben leren wantrouwen. Woe, weet jij nog wat dat is? Liefde voor de ander. Gerechtigheid jegens de ander. Eerbied voor de ander. En op rechtheid jegens jezelf. Chang, ik wil me bevrijden van wat me werd opgedrongen. Ik wil mezelf terugvinden. Ik wil vol begrip zijn, rechtvaardig en oprecht, zonder daarvoor gestraft te worden. De laatste tijd, als ik door de straten loop, denk ik veel aan Wu Peng. Ik onderzoek de gezichten van de voorbijgangers. Hun gevoelens, hun gedachten. Ik bestudeer ze. Hebben zij hetzelfde verlangen? Worden wij langzaam weer gelijk? En ik zie inderdaad hetzelfde verlangen. Ik weet dat ik het zie. We moeten niet lang meer wachten. Ik zie de tekenen van de verandering. De tekenen die wijzen op de geleidelijke overwinning van de revolutie. China wordt mens. Ik zie het. En Tsingtai? Tsingtai lacht de laatste tijd in haar slaap. Vrolijk. Meneer Chiang vertelt. Dit was het laatste deel van een achtdelige serie over het dagelijks leven in China. Auteur, Sibylle Tamin. Vertaling, Paul Beers. Verteller, René Lobo. Regie, Ab van Eyck. Het is elf minuten voor half twaalf hier is Silversum 2, de NCRV met muziek uit de twintigste eeuw. We beginnen nog niet met het gepubliceerde programma, want dat is een beetje vervelend voor de mensen die wat later zullen inschakelen, maar met het strijkkwartet Opus 28 van Anton Weberen in een uitvoering van het Quartetto Italiano. Hallo. Someone new to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely. As I am, and if you'd mind sharing the night together, oh, yeah, sharing the night together, sharing the night. We can bring in the morning, girl, if you want to go that far, and if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind? Sharing the night together. Ooh, yeah. Sharing the night together. Ooh, yeah. Sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah. Oh right. yeah. Cause I'm feeling like I do and I see liking it, I'm liking it too Oh yeah, alright But like you get to know you better Is there a place where we can go Where we can be alone together And turn the lights down low And start sharing the night just fall in love again, just touch, touching then it happens every time that I go, I just fall in love again, and when I do, can't help myself, I fall in love with you. It must be magic The way I hold you And the night just seems to fly Easy for you I can't help myself, I fall in love.